Eerst een klomp met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen rond deze tijd de A12 blokkeren. De klimaatgroep houdt een grote actie op de Utrechtse baan in Den Haag, zoals het deel van de snelweg daar heet. De activisten protesteren tegen subsidies voor bedrijven die veel fossiele brandstof gebruiken. Eerder deze week werden meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt voor opruiing omdat ze opriepen mee te doen aan de blokkade. Ze kregen een gebiedsverbod en mogen niet in de buurt van de snelweg komen. In Oost-Jeruzalem heeft een jongen van 13 een vader en een zoon neergeschoten... melden Israëlische media. De twee zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van de zoon zou kritiek zijn. De Palestijnse schutter is neergeschoten. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Sinds donderdag is de situatie in Israël gespannen... na aanvallen over en weer van Israël en Palestijnen. De Nederlandse chipmachinemaker ASML blijft voorlopig machines leveren aan China... en denkt niet dat eventuele handelsbeperkingen invloed hebben op de verkoopcijfers. De VS wil dat Nederland de export van chipmachines flink inperkt... om verdere technologische ontwikkeling van China te stoppen. Maar het kan nog maanden duren voordat afspraken daarover definitief zijn... en tot die tijd gaat de export naar China gewoon door. GroenLinks-leider Klaver en PvdA-leider Kuiken reageren laconiek op de aanval van VVD-prominente Rutte en Schippers. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart waarschuwt Rutte in De Telegraaf dat de twee linkse partijen minstens negen belastingen zullen verhogen. De Kuiken zegt dat het blijkbaar spannend is voor Rutte en volgens Klaver is de paniek van Rutte terecht en voelt hij zijn machtsbasis verdwijnen.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur in te lach. Appa's strooien op stooien, de haar poesje voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljotjes in haar, haar. De jongens stoppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar spaartje, en pa, die zegt ja, het verkeer Mama zegt dat er man en oude zijnen sluimer is. En dan roept zij uit, dan de zee is hier zo fris. Ze plaatst het tilt, we breden ze weer haar je op en Maar potsel roept ze geel, Ze zee zit in mijn nog, we gaan naar zand. Middag, luisteraars. Dit is uh, oud Zandvoort. en nu worden de begin tune met tante Leen. En tegenover mij zitten twee heren. Twee heren, vader en zoon Koper. Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Ari Koper en naast me mij zit mijn vader, Kees Koper. Uh, vader. Ja. Goeie, goedemorgen. goedemorgen. Of, u, goedemiddag is het alweer. Ja, we hadden, die al gezien, ja, die hadden we al gezien. hè? Ja, dat hadden we al gezien. Ze hebben mij weten te strikken om jou uh, wat, wat vragen te stellen, te interviewen ja. over jouw uh, levenswandel. Ja. Het is natuurlijk erg lastig natuurlijk. want ja, Waar ga je beginnen? Je weet alles van elkaar, althans heel veel, ja. bijna, bijna alles. En dan moet ik dingen gaan vragen die ik zelf al weet. Het is een beetje, beetje raar, maar ik ga toch beginnen en, en, en dit proberen. Waar ben je precies geboren? Want je bent geboren in Zandvoort. Of op Zandvoort, zoals wij zeggen. Op het kerkpad. Waar nu de kroeg is van Groom. Daar stonden twee huisjes. En het meest linkse huisje, dat was van de eenarm en de ene versteeg. En daar ben ik geboren. Ja, die huisjes die staan er nu nog. En dat was een ja. beetje familiebuurt, hè? die Zuidbuurt van ons. Ja, ja, ja. God, het is net als de Noordbuurt. En was het natuurlijk uh, ja, alles. Je kwam eigenlijk niet in de Noordbuurt. Ja. Je, je had alles in de Zuidbuurt. En je was Zuidbuurder. En, dat was, en het was anders als de Noordbuurt. Ja. De Noordbuurt was echt uh, meer van de zee. En uh, Zuidbuurten zaten meer uh, handelsmensen. Uh, ambtenaren, noem maar op. Want dat strekte zich dan door. Ja, ja. Wat Oosterparsen, de Tweeste de Brede Rode staat. Ja, net zoals de Bloederspeekbuurt, zeg maar. Dat was weer een oh, ja, aparte ja, buurt. Ja, ja, ja, maar dat was dus echt. Ja. Dat was hier wat, wat later natuurlijk. Dan hebben we het over de Stationsstraat, Brugstraat en dergelijke. Ja, um, ja dat, ik zeg familiebuurtje. Waarom zeg ik dat? Want uh, ik weet nog dat ome Ger. die woonde er vlakbij. Nu kerk het Waspart. En, ja, en ome Wim. die had een groentewinkel. Bakkenstad ja. bak 6. Was vroeger het huis van mijn, hoop, mijn opa. De ja. De Rode. Want Kees de Rode. Ja. En, uh, nou ja, goed. En wij zijn zijn we van, de kerk, van het kerkpad. En zijn we verhuisd naar de Duinweg 2. Dat was een soort ja slopje. Het was een straatje. Dat lag tussen het café van Oosten. En dat liep schuin omhoog. En dan had je ook Smedereek Kop zitten. het Koppeltje daar ja. zitten. En, zodat, en van daar vandaan zijn we naar de Westerstraat 6 gegaan. Tot aan de oorlog dat we dus moesten evacueren. Oké. Okay. Jouw ouders, Dirkje de Rode... Ja. en Adi Koper... Ja. eigenlijk een uh, hele goede Zandvoortse naam, een goede, moet ik zeggen, een ja. echte Zandvoortse naam, die er al ja. honderden jaren vertoeven. Opa die zat bij mij weten... in die periode op de, op de boot. Ja, die heeft gevaren altijd... Ja. De, bij de kaners in. Het was uh, mijn opa, de rode, was niet zo gelukkig dat mijn vader, dat was een noordbuurder, dat die dus vergering had en ging trouwen met zijn dochter, Dirkje, die het oudste van het gezin Maar goed, het is allemaal goed gekomen. En uh, ja, vader heeft altijd gevaren. Dus, uh, die was veel weg. Ik, ja, die was veel weg. Het waren uh, soms trippen van zes, maar ze ook wel van drie maanden. Dus tijd zat hij op de Krijnsen, maar hij heeft ook de Forensenlaar, de Bolivar. En wat deed hij op die, op die schepen precies? Hij was kok-slager, dus het waren passagiersschepen. Dus zijn eerste functie mm -hmm. was slager, dat kwam dus in Bouten aan en dat ja. moest dus ja, geportioneerd worden. <coughs> en uh, naderhand, dus dan spreek ik veel later, toen kwam hij bij de VNS terecht op de fonteinboten. Die u om Afrika heen ging, met de eerste bij de KNSM. Dat was dus de lijn West-Indië. De KJZPL, zeg maar. Nee, nee, nee, nee. nee? KJZPL, dus dat was van de Indonesië. Okay. KNSM was een Nederlandse stoombootmaatschappij Een Siering <laughs> en Waarom Roggebroodmaatschappij? Omdat ze zo slecht betaalden. Uh, Oké, okay, op die manier. <laughs> en opa had natuurlijk uh, geen opleiding gevolgd tot kok, uh, neem ik aan. Nee, bij slager. Hij ja. had op Zandvoort op Slager gewerkt en dan wilde graag een slagerij beginnen. En bij welke slager had hij nog gewerkt op Zandvoort? Bij bakkertje had je vroeger in de Kerkstraat. Maar nou die, uh, toen heeft er een tijdje, het is nu van de Rommel, ja. maar toen heeft er ook nog een uh, schoenmaker gezeten. En, en, en Hek, is dat in een latere periode gebeurd? Ja, maar daar heeft, heeft hij niet zo lang gewerkt Hek, nee. Maar Hek, toen, toen is hij naar Zee ja. gegaan. Ja, hij betaalde, betaalde toch beter. Toch wel, ja. Ja, had ja, natuurlijk je, je, je, je vaderstoeslag. Ja. En dat was, Hek was natuurlijk voor de luisteraars op het Kerkplein. Ja. En maar dat was in die periode een hele luxe slagerij ook. Met ja, de... ja, ja, want je had dus afrekenen dat je niet over het toonbank had. Maar er zat een hekse vrouw. Die zat dus in een heel mooi eikenhouten kantoortje eigenlijk in de slagerij. En daar, werd je, daar moest je met hem aan betalen. Ja, dat was chique de lala. Je betaalde het vlees, was ook duur. Maar ja, het was kwaliteit. Oké, okay, maar is het nou, weet jij dan misschien of dat familie geweest is van de, de Heks uit Amsterdam? Geen idee. Want je ziet wel eens van die muntjes, ja. van die betaalmuntjes van 12 en al Niet dat ik weet. Maar ze heeft nee. ook met CK, toch? Ik, ja, met ja. CK, ja. ja. Wie weet, wie zal het zeggen. Ja. Ja. Je hebt, uh, denk ik, in iets antwoord op school gezeten. Ja. En welke school heb je gezeten? Nou, in eerste instantie gingen we naar de School, want ja, we waren protestant. Ja, dat was voor uh, school C? Uh, dus, nee, Willemina Op de Gerkenstraat. Ja. Maar dat was niet zo'n succes. Want? Want uh, daar moest je dus, als je dus uh, naar buiten ging van het spelkwartier of binnenkwam... moest je precies tussen de tegeltjes in lopen. In de gang. Waarom? Ja, dat was uh, orde en discipline moeten zijn. En nou waren daar dus een bepaald moment hadden ze over die buitenste rij gelopen. Met gevolg dat mijn zuster, die zat dus... Uh, twee klassen hoger... Die, nou, dan moesten ze voor straf buiten staan. En het was mistig weer. En mijn zuster was een beetje astmatisch. En nou, het toeval wilde dat mijn vader... juist op dat moment thuis kwam van de reis. Dus die zei... waar zijn die, waar zijn die kinderen, waar zijn die jongens? Nou ja, ik wil wel van school komen. Nou, gaan we ze halen. Dus op naar de willem School. En daar uh, trof hij tot zijn verbazing. Mijn zuster... in de mist staan. Ik had strafwerk... Ja, gebeurd. Ja, <laughs> kan dus gebeuren. ik ging uit het raam <laughs> geintjes te maken. Naar mijn zes daar vond het leuk. En mijn vader werd dus echt een beetje boos. En opa was groot en had hele grote handen, oh, maar, weet ik me uh, nog te herinneren. Dus nou ja, goed. Uh, meteen er vanaf. En toen zijn we naar school D gegaan. En welke school is school D? Voor de luisteraars? Want Dat is het niet schapt. Want die had voor de luisteraars wat de school A, B, C en D op zijn voet. Ja. Maar oh goed, dat zullen we nu even buiten beschouwing laten. Ik denk dat het tijd wordt voor een muziekje, Jan. Dat is voor de gezelligheid. weer terug naar de muziek. Dit, ja. was, dit was Benny Goodman, op verzoek ja. van. Van, mijn, nou, van mij eigenlijk voor mijn vader, want de muziek die hier normaal gesproken gedraaid wordt, is op zich erg leuk. Maar uh, mijn vader heeft daar niet zoveel feeling mee, en ik nee. eigenlijk eerlijk gezegd ook niet, want dit vind ik veel mooier. Ja, en lekker, veel lekker rustig begin met Lazy Raven. Ja. Dit zinkt lekker. En mijn vader is ook dat hij geweest in Saxofonie. Maar goed, dan komen we in de latere fase van het gesprek op. Mijn naam is Ari Koper en naast mij zit mijn vader Kees Koper. Wij waren gebleven bij jouw schooltijd dat je dus rond jouw carrière op school vervolgd hebt op de school. Ja, schooldeek. Daarna? Ja, ik denk dat het zo'n beetje tegen de Tweede Wereldoorlog aan liep, denk ik. Ja, toen moesten we dus verkassen. Vanuit de Westerstraat? Naar de Scheepmakersdijk. In Haarlem, schreef maar gezegd, 48. En het was niet zo'n succes. Wat? Het was een hele kleine woning. Ja. En achteraf kwamen we erachter, tenminste wij, mijn moeder, want mijn vader was er niet. Nee. Dat uh, die woning ontruimd ja. was, daar hadden joden mensen in gezeten. Ja. Dus toen kwamen wij erin en toen dachten we, het was toch een echt volksbuurtje daar joh, jo, wat uh, komt er nou voor volk in? Ja. Dus er wordt heel, heel weinig contact. We hadden mijn grootvader en grootmoeder, mijn vaders. Dus mijn moeders moeder en vader, de rode. Ook nog in huis, want de andere kinderen van... Uh, dus mijn moeders broer en, en zuster, die hadden daar schijnbaar niet zo'n betrekking. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een onmogelijk iets. Een heel klein rotwoninkje... Met een bedsteden en nog en zo. Dat ja, een heel oud buurtje ook. oud buurtje. En een aganebbers buurtje. En, en toen is mijn moeder bezig geweest. En die heeft voor elkaar gekregen dat we dus naar Heemstede mochten. In de Eremonstratie 6. Dat was een hele grote villa was dat. En daar hebben we de rest van de oorlog in doorgebracht. In die tussentijd in Heemstede heb ik op de Bos- en Hoverschool gezeten. En ja, op een bepaald moment was er geen brandstof meer. Dus je had geen school. Komt goed uit, want je moest zorgen. Ik was de enige jonge opa. En opa die woonde boven. En uh, opa die werkte in Elsboud. Opa de Rode. Als, opa de Rode. Door ja. uh, Als tuinman, uh, noem mm maar -hmm. op wat. En die gingen dan, zondags gingen ze altijd naar oma Wim in, in hout weet ze dus gehaald? Ja. en En daar aten ze, maar wij aten dus, een uh, ja, paar uh, schillen van de aardappels. Ja, ja. En uh, Opel, die schilderde dus wel haar aardappelen, die kreeg ze dus van de zoon. En de schillen die pikten wij weg en die aten wij in suikerbieten. Ja, het was pure armoede. Het periode. was pure armoede en het was dus de, de meer inlopen, op Ja, je hebt wel eens verteld over met de kinderwagen met tante Joopie erin. En ja, dat nou, je... dat was wat anders. Want oh. Op een bepaald moment kwamen we tot de conclusie... dat er ook handel te doen was. En oh. Toen had mijn moeder op de Burgwal in Haarlem een adres gevonden. En die verkocht de brood. En de brood kostte 40 gulden. Oh. Ja, hoe krijg je dat in Heemstede? Nou, met de kinderwagen ging ik daar naartoe. En Joopje even eruit, een paar brood onderin in. <coughs> en had je brood. Maar op een bepaald moment zei je van... Dek, als we nou eventjes wat meer dan kun je nog een beetje winst maken. Dat was ja. misschien één of twee broden eruit Dus die verkochten we dan weer. Nou ja, dat ging een tijdje goed. Op een bepaald moment kwam ik daar. Bij dat mensen moest ik even wachten. Want uh, ja, ja, de bakker was nog niet geweest, weet ik veel. Maar in het gangetje waar ik stond te wachten... daar <coughs> stond een hele stapel brood op een bordje. Ja, nou, de verleiding was wel groot natuurlijk. Ja, natuurlijk. Okay, nou, we hebben we twee boterhammen gepakt en uh, in mijn binnenzak gestoken. Ja. En toen, dus <laughs> brood afgerekend, ja. Jopie er weer bovenop en Wop, twee weer naast. Ja. Maar ja, toen zijn we er maar niet meer naartoe gegaan. <laughs> Het werd een beetje te link <laughs> Ja, ja dat, dat, dat, dat, natuurlijk, de dus ja, dat is een, een heel een vervelende tijd. Wanneer zijn jullie weer teruggekomen naar Zandvoort? In de 45 meteen? 45 ja. En kwamen maar... we in de Mare terecht? Want ons huis, Westerstraat 6, dat was inmiddels geconfisteerd door de familie Molenaar, Bonnie. Dus dat was jammer, want dat ja. was een mooi huis. Dat was een leuk huis, ja. Nou, naar de Mare waren gemeentewoningen. Dus dat had geen elektra in. Er zat geen glas in de ramen, dus dat was weer rousen. Mm -hmm. uh, er waren een hele woningen die nog leeg stonden en daar zien dat je daar dus dan. Uh... De waterleiders hadden er ook niet in gezeten, denk ik. Nou, dat ging nog wel, geloof ik. Dat wel, nog wel. ik zag maar in elk geval uh, het, uh, de bedradingen eruit trekken ja. en dan nam ik dat mee en er kwam iets. Mm -hmm. En uh, die gebruikte dat dan weer en uh, naderhand ja, glas dat haalden we ook uit huizen vandaan het waren allemaal kleine raampjes en uh, één raampje daar kon je ook twee stukken glas in zetten ja. dat, uh, dus het werd wel weer dicht ja, ja het was alleen uh, ja inderdaad in de oorlog is mijn vader was er niet hij is uh, hij kwam dus terug met de krenzen en toen was het net daarvoor het ongeluk gebeurt met, met de, de, de Bolivar op de banks in Engeland. Ja. En oom Engeland was mijn lievelingsoom. Die was net 14 jaar getrouwd. Met Van, tante Jans. Met tante Jans. Ja. Dus dat was een hele klap. Ja, het vervelende was nog dat, voor de luisternaar een eventjes, tante Jans kreeg eerst het bericht dat oom engel ja. het had gered, ja. dus dat hij gered. was, foto's in de krant. Ja, en, zo, ja. en ja. heel veel bloemenhulden, ja. enzovoorts, ja. enzovoorts. En ja. een paar dagen later keer het bericht ja. dus dat je man ja. is overleden. Ja, gemist dus, ja, dus, vermist. Vermist, ja. ja. In elk geval, ja. hij was bezig om uh, mensen in de sloep te helpen. Na de eerste klap. Maar toen hij daar bezig was, toen klapte de tweede klap. En of dat nou een magnetisch mijn of een torpedo geweest is, wil vanaf zijn. Maar daar is hij dus weer omgekomen. Toen hebben ze hem niet meer gezien. Hij was feitelijk het eerste oorlogsslachtoffer. Ja. Van zandvoort. van zandvoort. ja. Want je ziet wel in de straten ja. nu andere mensen genoemd worden. Met ja. alle respect, ja, maar ja. Oom Engel hoort daar ja. feitelijk ook bij te ja. zitten. Maar uh, ja, toen, nee, mijn vader kwam toen net thuis met de Krijnsen. Dus jij ja, gaat niet meer varen, jij blijft aan wal. Ja, leuk. Ja. Maar je moet toch eten. Nou ja, dan had je het arbeidsbureau onder de leiding van de heer Kuipers. Van de ja. bekende zandvoort. Kees. Ja, ja nou, nou Ja, goed. En, toen werd ze naar Frankrijk gestuurd, onder andere Elias Bolverstrand. Mm -hmm. en die ook moesten ze een Atlantic Wall werken. Een half jaar, en toen kwam hij weer terug. Nou, dat was, ja, goed. Toen had je nog, tenminste toen nog een, een distributiekaart, een stroomkaart. En toen is hij een tijdje thuis geweest, maar toen op een bepaald moment, ja, toen moest hij toch, werd hij opgepikt. Toen moest hij naar Duitsland toe en toen werd hij kok in een lager van ja, ja. En toen op een bepaald moment kwam hij thuis. Omdat hij reislof gekregen dat mijn moeder zwanger was. Van Joppie, mijn ja. zusje. En uh, toen is hij met huis gebleven. Maar thuisgebleven. ja, dan kreeg hij geen bonnen. Maar hij is geen bonnen, geen had nee. niks. Dus dan hadden we een hoop eten erbij. Ja. Extra. Ja. En de grote ook. <laughs> Ja, dat is vervelend. Ja, dan ging we op het in. Zo vlak na die oorlog, he? ja. heb ik mij laten vertellen. Oma had de mooiste waslijn die er was. Ja, het was een prachtige waslijn. Ja, mijn moeder die stond er versteld van hoe ik er aan kwam. Dat was wit geplastificeerd. Dat bleek achteraf, dat, ik wist het wel, maar dat was lont. Ontstekingslont. Maar het, was net, het zag er net zo uit als nader de plastic witte waslijn ja, die je ja, ja. gebruikte. Maar ik heb het mijn moeder nooit verteld. En, ach, ik kan geen kwaad, niet als dus het buiten Als je het niet aansteekt is er niks en al, <laughs> nee. natuurlijk, toch? Nee. Maar ook zo, zo vlak na de oorlog, er staan nog verhalen bij die je mee vertelde. Dat jullie blokjes trottiel hadden. Wel eens op de de ja. straat naar beneden gingen. Dat nou, viel er wel Nee, eens. Nee, oh. was, nee, nee, Dat was het niet? Dat was het Oh. Je, had, je hebt schuren. Ik weet niet, die staan er nu niet meer. Die waren van koning in de Paradijsweg. En dat waren, er was een minuutje opslagplaats geweest van de Duitsers Duitsershoftal. Dat was een verzamelgebied. Het waren ze bezig om bij de strandweg... dus die muur die er stond en zo op te blazen. Nou, dat was een voor ons. Want het vonden het wel leuk natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. ja even kijken met mijn vriendjes. En ja, dat duurde zo lang. Nou, vraag je, waarom duurt dat zo lang? Ja, ja ze zaten te wachten op Trottiel. Ja, wat Trottiel, weet je veel. Je had wel van dynamiet gehoord met Trottiel... Nou, dat zijn uh, van die pakjes zo. Net als boter, geelachtig. Oh, nou. Moeten we dat hebben dan? Ja, daar zitten we op te wachten. Oh, maar dat hebben wij wel. <lacht> dus wij naar de paradijsweg. en stel van die blokken, tot het gehaald. En alstublieft meneer. Nou ja, dat is voor ons nieuwjaar. Ja, ertoe, maar met zij konden het meestal naar werk brengen. Ja, bij 13 jaar oud, ik heb nog helaas er ook dat je dingen brengt. Ja, nou, nou wel jammer, hè? Ja. <lacht> dus, nou ja, goed. <lacht> <lacht> Ja, dat zijn dan toch wel weer leuke, leuke Andeoders die ja. uh, er even passeren. Uh, toen jullie in de Maas kwamen... Nou, die was zeg maar 14, 15 jaar, zeg maar ja. zo... Na de oorlog. Uh, was er ook een tent hier. Uh, een muziektent, geloof ik. op paradis op paradis Ja, dat was een grote Amerikaanse hangar. Een leger hangar waar vliegtuigen in stonden. En die stond op de boulevard... En dat was, een, ja, op dat moment, iedereen ging uit zijn bol want het was feest niet bevrijd. En nou ja, er werd gedanst, maar ja, dan moet je ook een orkest hebben. Ik zat toen nog maar op de muziekapel al. En uh, ja, toen kwam Halewijn, soms pas overleden. Die zei van, jongen, willen jullie niet bij mij in het beentje komen? Dat is wel gezellig, nee? ik heb nog wat geld verdienen ook. En je speelde wat voor instrument? Net. Ja, en uh, nou ja, had je op twee hoeken van de tent had je dus een pakketje zitten. De ene speelde en de andere speelde niet. En zo wisselde het af. Maar ja, hoe kom ik s'avonds laat met mijn kleine netje in die tent? Nou, de maandestand zat ik op een bovenkamertje met een dakraam. Ja, ja. Dus toen ging ik uit dat dakraam. was nou, een uur of negen, al tien. Heel voorzichtig. En dan daar naartoe. En dan tegen twaalf kwam ik thuis ook weer heel voorzichtig door. het Tuurlijk. dak. Tuurlijk. Alleen, uh, toen was het wel een bepaald moment uh, dat mijn moeder, dat mijn zuster zei, die sliep onder me. Ja, dat was weer, Er zat weer iemand op het dak vandaag. Vannacht. Op Van het dak vannacht. Ja, mijn zus en zo. Hier en daar. Ja. Dat was dus niet iemand. Dat, maar niet iemand dat, was, dat was jij, ja. ja. Nou, dat we hebben we een tijdje gedaan. Ja, en dan kreeg je geld. En dan opeens had je dus 25, 30 gulden. En je zag, nou god, wat dat vandaan? Dat ja. moest je weer verduisteren. Dat dus... ja. was al hoop geld toen. Ja, ja. Want wat op, verdiende je toen in de week, denk je? Ik, ik, ik, ik, toen had ik uh, 7,5 gulden. Zo. Ja. In de week bij nol, nol versterken. Ja. Ja. Dus dat geld dat consumeerde me maar met een ijs en noem maar op wat. Ja. ja, een rijk bestaan En ik vind het een beetje lullig als je er verder niks mee kunt doen. Nee. Nee. Gingen we weer naar een muziekje, Jan. Want ja. ik zie jou zo knikken. Ik denk, ja, ik zie Jan even een leuk baadje opstaan. Luisteraars, Mijn naam is Arie Koper. Naast mij zit mijn vader Kees Koper. En we vertellen iets over zijn levensloop hier op Zandvoort. Vader, je, we hebben het over de periode de oorlog gehad. Eh, dat je muziek ging maken in Paradis. Eh, ik neem aan dat je toen ook bent gaan werken. Ja, ik werkte uh, bij... Ik, mijn moeder die wilde dus dat ik een kantoorbaan nam. Maar dat zag ik niet zitten. Want ik maakte liever iets met mijn handen. Maar ik werd dus dan... Uh, Geplaatst op de Corredix als jongste bediende. Nou, dat was geen succes. Stonker was de pest. Ja. De finol, ja. was is ongezeld. Dus dat heb ik het niet lang volgehouden. Toen heb ik nog een tijdje bij van Egmond. Dat was een in de Zeilstraat in Haarlem. Wat deed nou? dat? Daar zat ik ook op kantoor, maar dat was een. Die uh, maakte transport, tussen steekwagentjes en dergelijke. Maar dat was ook geen succes. En... Toen, ja, dat was toen. Toen via Willy van der Meij van de patoffelfabriek, de oude ja. van der Mei dat was ergens nog familie van mijn moeder, die heeft gezorgd dat ik een plaats kreeg als leerling machinebankwerkers bij Nolversteeg in de Rozenobelstad. Ja. Dus, nou ja, goed, overal kostte 12,5 gulden. <laughs> je moest je zelf kopen. Oké. Okay. En je verdiende 7,5, dus dat moest geld bij. Ja. Maar daar heb ik... Of, hoop geleerd, denk ik. Heel heel hoop geleerd, ja. geleerd. Ik vroeg me altijd al af van je leren smeden. Want als ik zo... Ik... ook daar. Want ja. er, bij oude Jan Versteegs Dus de Jozef, Jozef Versteeg. Die uh, stond dan in de spederij achter. Wat uh, eigenlijk vroeger de gaarkeuken was. Ja. En af en toe, zag je hem niet. Want die had van zo langs als leven nooit geleerd hoe die smidzaam moest maken. Dus mm -hmm. het was altijd... Als hij de smits aan ging maken... dan kon je geen handvejoger zien. <laughs> geen goede hey, om Jan, oom Jan, waarom heb je nou verdomme... afzuigkap was bestond? Nee. Doe het daar was gewoon en dan stond al ook weer te mopperen. Ja, oh, gerookt vlees blijft lang goed. Ja. Nou, dat klopt, hij is in de negentig geworden. Ja. Maar... Ja, goed, heb ik veel geleerd. Ook nee. leren paarden slaan. Want dat deed Nol dus ook. Dus ja, al die van de groenteboerhandelaar en welk boer... die, oh, ja, ja. Zo, die werden dan beslagen. Ja, vooral de, ik, ja. Ik, ik weet nog de, de, de, de hit... van de firma draaier uit van Oost staat erin nou, er de Van staat Ja, dat was een hit, dat was een paard, Max. Ja, was een vals kring, was dat volgens mij. Dat was een onderstraal, die moest je eerst een keer... zo te <laughs> geven, wilde die rustig zijn. Ja, volgens mij... Uh, was... Maar rond met Gerrit Loos dus. Ja, Gerrit Loos werkte ook bij Versteeg? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar die zat er een bepaald moment... Uh, moest hij die in dienst. Maar toen kreeg hij vrijstelling, maar... Uh, daar had ik al ik veel mee samen geweldig. Ja, ja. Nou, bij, bij Nol, toen, eh, dat was wel leuk. Want, uh, hij had met Van der Werf samen een oude trein, een motor. Die, die, die motor was van Van der Werf. Maar wij hadden hem in onderhoud. En dan mocht Nol er ook op brengen. Nou, dat deden wij. Nol, maar wij deden het ook stiekem. Ja. Nou, dat kocht Nol van Wening, Een doodzonde. Een oude Harley Davidson voor de oorlog. olijf. De hey, ja, ja. kleur. Nou, die moest helemaal uit elkaar. En die werd helemaal net zo gespoten als de Harley Davidson die de politie hier had. Natuurlijk, mooie kleur. Mooi, groom erop. Ja. Alles. Mooi blauw. En, maar ja, dat ding moest natuurlijk geregeld proefgedraaid worden. Ja. Dus nou, dan stapte Kees erop en dan ging hij eventjes langs van de werf waar het maanwerkt eventjes de blits uithouden. Ja. Daar hebben we het dus uh, leuk uh, gedaan. Maar we hadden ook nog nou, wat zacht, 35 cc geloof ik, ja. de, de de koning. Nee, voor Koning. Die moesten we dan ook af en toe wat doen. Op een bepaald moment... Uh, ja, wil je dat ding een beetje laten draaien... zonder dat de wielen, of dat de wielen op de grond staan. Ja. Hadden we dat ding ingespannen... in de bankschroef op de werkbank. Nou, Nol. Kees had erop. Nou, Kees erop. Geef een dood gas. Hij schoot <laughs> los uit die bankschroef. Door het raam. <laughs> <laughs> nou, dat hebben we dus niet meer gedaan. Niet meer gedaan. Nou, het had meneer Van der voor de Werf uh, stroopie voor de Duitse hond. Dus ook niet een hond? Ja, ja denk, Die daar hond liep bij Versteeg? Nou, het was altijd, met, als je een paard aan het beslaan was, honden die zijn gek op te horen. Nou, dat was vreselijk irritant, dan liep je te blaffen en dan werd het paard onrustig. Dat kring, de gaf je hem af en toe je een, een, een heet ijzer onder ze <laughs> staart te duwen. Maar toen bepaalde. Dus toen had ik toch wel de depressing gekregen. <laughs> en uh, toen waren we bezig met uh, de attributen te maken voor de speeltuin toen Op de Noord-Duimel. nu niet? Sophierweg, ja. Nu. En daar liep dat kring ja. ook weer te wispelen en, te, en, en, en, en rot te doen en te blaffen. Nou, toen kwam hij bij me, zei fikkie, kom maar hier, ik, weet niet hoe die heet. En hij Staart in een maar met een mening. En die ging vrolijk, ging hij naar binnen toe. Waar ze er erg blij mee zeker? Ik heb er niks ja. van gehoord. <laughs> ik heb ze horen brommen natuurlijk. Ja. Maar jij bezocht dus paarden, waaronder dat paard van draaien, de groentehandel, ja. uit de van staat. Je hebt me ooit eens een keer een anekdote verteld over een ander paard wat je net had beslagen. Ja, dat was de paard van Fajé, van de groenteboer. Net, van de Jan Steenstraat. Oh, uh, ja, ja, ja, de groente Jan Nou ja, de, dat was wel leuk. Die had in de oorlog... woonde die ook in Halen, ja. Of in Neemsteden, Net als mijn oom Wim. Ja. De ene woonde beneden en de andere woonde boven in de Rijnigomlaan. Maar toen... Ja. Nou ja, goed, toen na de oorlog was hij natuurlijk ook weer een groenteboer geworden... En die had, ja, van die rare paardjes, dat was meestal een beetje shabby paardjes. Ja, een beetje goedkoop. Nou, okay, die had nou, nieuwe ijzers eronder, of verleggen. In elk geval, uh, een paar dagen later, komt J Jan met die grondtekar achter de man. nou, paard op zijn wagen. <laughs> die dat is wel beetje paard raar. had het goed voor elkaar. Een beetje raar. <laughs> Het bleek nou omdat hij dus vrij een, een, een nieuwe ijzers had. Dat vond hij doodzonde, want die paard ging naar de destructie toe. Dus we moesten de ijzers van die knol afhalen. Ja, is mensen een beetje zinnig, hè? <laughs> ja, dat is het. Nou, dat hebben we het gedaan. Ja. <coughs> ja, Oké. Okay. Uh, Smeedrijf Versteeg. Steeg. Uh, die heeft eerst uh, hier gezeten. En is hij nou dan naar de duinweg gegaan? Had, had hij ook niet iets met de uitvinding van de Magnetron? Of, of, nee, nee. of was het, wat had hij gedaan? Het was, We waren gewoon een smederij. We waren dus, om bijvoorbeeld een te noemen, de Vervoersplein werd gebouwd. Mm -hmm. En op die gevel, want vroeger was dat een drukkerij. Ja. Op die achterkant, als je boven, er, er stond dus eerst de Zandvoortse nog. Ja, dat bedoel je. Ik en, laat even een uh, foto zien. En dat, dat was, daarvoor staat dus dan die, uh, het, die, die gaarkeuken. Mm -hmm. Maar <coughs> bij die smederij, we, ja, kijk eens eventjes, wil willen even mijn vriendje Pietje met het zand een geintje uithalen. Dus wij hebben <coughs> boven de smederij, wat er al stond in Twit, hebben wij eerste de gezet. In het oranje? In het oranje, in de <coughs> enige <coughs> Nou, ja. <coughs> Vond het wel leuk. Dag, dag later vond Nol dat helemaal niet leuk. jullie belazen dan denk je dat hij me verf koest. <laughs> Maar nog eventjes later komt er opeens een meneer. Ik weet niet meer goed meer hoe die heette. Die, was het die keller die vervootjeplein die gebouwd heeft? Hey, ja, ja, dat Je heeft een smeden. Ja, ja, ja. ja, ja. Kunt je ook ijzerwerk leveren? Ja, natuurlijk. Nou, ja. ja. dus we kregen al het ijzerwerk voor al die flats. Zo, dat is een aardige opdracht. En dat was leuk. Ik heb er nooit wat voor gehad dat ik dat droog was. Dus, nou, dat is de... toch een beetje minder. Maar, <laughs> ja. maar toen was het, dat was de smederij. Toen, toen hebben we nog aan machinebouw gedaan. slijpmachines polijsmachines. De beste klant, dat was een of andere ja, doodkisttoestandgeval. Die gebruikte dat dan. En daar hebben we mee op de jaarbeurs gestaan... Maar daarna is het dus door Theo Aarts, dat was een en die bij Veensta werkte. Ja. En die ook in de hoogfrequent een beetje van wist. Dus die kwam in gesprek met Versteeg. En Versteeg die had een familielid in Alkmaar en die werkte bij Makkingtors. Waar ze dus de regia's en zo toen de tijd al hoogfrequent in elkaar putste. Nou, toen kwam Nol op de visite en zei... Hij, ja, verleek joh, die dingen kan ik ook maken... want dat waren machines van Lorenz. Hartstikke duur. En, nou, dat nou, Nol, Nol en alles. <lacht> en toen zijn we in de plastic hoogfrequent... lasapparaten begonnen. Maar ja, om, hoe, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ja. In elk geval, op een bepaald moment... waren grote zendbuizen eigenlijk... Werd het in elkaar geknutseld en er werd een bierstuk gehaald bij uh, ik. En dat ging onder die lamp. En inderdaad, en werd dat, dat ging, wij werden gebakken. Dus dat werkte. Alleen was het wel leuk, na de rand toen we die, echt die machines gingen maken. Als wij gingen proefdraaien, dan had de politie antwoord had geen radio. Want hij toch het hele helemaal het veld uit. En toen is er dus een fabriek gebouwd op de dus. Duinig, dus en daarna later dus helemaal in... de koolpit. De koolpit, ja. Ja, ja. Maar toen werkte ik er een keer niet meer. Nee, maar ja, de koolpit is er ook niet meer. Dus ja. Nee. Nou, kijk, dat zijn dan weer leuke anekdoten zitten. Je bent daarna, nadat je bij hebt gewerkt hebt, dacht ik naar toe toegegaan. Klopt dat? Of uh, uh, nou, heb je er wat tussen gezeten? Uh, nou, hij heeft er wat tussen gezeten. Want ik wilde weg bij nol. Maar uh, hij had liever niet dat ik ging. Uh, en, uh, ja, maar zus en zo. Uh, nou, het was niet bepaald concurrentiebeding maar... In ieder geval, uh, vond het dus beter als ik eerst eens wat anders ging doen. Toen ben ik bij uh, Van zeggen? in de halterstraat begonnen. Ja. Kortse ijshandel. Ja. <coughs> Hoofdzakelijk voor uh, de, de kachelbranche. Ja. En daar was hij uh, vrij groot in. En naderhand werd dat dus olie. Zo. Ja. Aarde. de... Nou, kreeg je de confectors met die hele kleine kooltjes. En ja. En toen kwam het gas. Ja. En toen op een bepaald moment, want dat was ook een hele bronsjaar goed. Uh, je had hele grote jongens. En uh, die kochten dus. En een kogel was een eenheid. En als je een nou, dus weg 50 eenheden kocht in het begin van het seizoen. Dan kreeg je een bepaalde korting. Ja. Maar kocht je eronder, dan kreeg je een hele, heel hogere korting. ja, ja en dat tuurlijk. kon Verzeggel ook niet tegenop. Nee. Maar jij installeerde al die dingen? Ja. Ja, en omdat ik de eerste was die dus in die oliestook zat. Was het ook zo van uh, een bepaald moment dat... Uh, Ging Gerrit Loos, die had de spelerij laten bouwen. Hier op het Gassenplein? Ja. <coughs> het Gassenplein. We hebben daarmee samengewerkt. En uh, ja, ja, toen raakte het eigenlijk helemaal de verwarming. Want koolkasten, uh, gas van huis, alles deden we. Maar dat raakte dan ook eigenlijk helemaal... Ja, uh, ja Ze ja, kochten er ook huishoudelijke artikelen. Messen, ja, uh, ja, botten. Ja, ja de gereedschappen. Maar uh, nou, toen zijn we dus... Uh, ben ik dus in de slotenbusiness terecht gekomen. We gaan uh, hier even uh, een kleine pauze in, denk ik, voor een stukje muziek, Jan. Mm. Dankjewel. My heart is sad and lonely For you I sigh For you, did only Why haven't you seen it? I'm all for you Body and soul I spent my day Turn away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 Ik ben Arik Koper en naast mij zit mijn vader Kees Koper. We hebben het over zijn levensloop hier op Zandvoort. We hadden het net over de, de werkgevers die je in de loop der jaren gehad hebt. We zijn blijven steken bij, uh, bij meneer Van Ziegelen, bij die grote winkel in de Halterstraat. Want ik vroeg me altijd al af, hoe heb jij sloten leren maken? Want daar was je een ster in. Nou, het begon eigenlijk al bij Versteeg. Want ik vond het uh, verdomde interessant hoe het allemaal werkte. Dus als we met sloten kwamen bij Versteeg, dan. Deed ik dat al? Ja, want ik zag helemaal modellen Verzegg... die opengezaagd had ook. Ja, en wij van zeggen ja, goed. Ben ik gewoon doorheen doorgegaan met een bepaalde hobby. En op een bepaald moment is het uh, ja, continu werk geworden. Ja. Want, uh, ja, ze waren geen slotenmakers. Nee, je was hier de enige op z'n Je Ik kon wel een slot kopen, maar wie repareert een slot nog? Ja. En uh, vooral als je een beetje oudere mensen had. En dacht je van nou een beetje clementie. Als ja. een slot te repareren was, een deed je dat. dat. Ja. Want het was goedkoper als een nieuw slot. En dat begrijp ik. En je werkt ook Alla. voor de politie, denk ik. En voor de Belastingdienst. Ja, en de belastingdienst wist me ook te vinden. En de bank ook de bank. geloof ik ja hoor ik net jou zeggen. Ja, WN, ja. Een kluis hier. Een kluis openmaken. En uh, ja, voor de belasting als er beslag gelegd moest worden. Want dat was niet zo'n punt. Maar dan moest de deur open. Maar je moest, ze moest ook zorgen dat de deur weer dicht kon. Ja, ja. En dan had je ja, ook wel uh, leuke situaties, natuurlijk, en minder leuk. Ja. Het is nooit, nooit leuk als ze voor de deur staan van... Uh, hey, we komen de bende ervoor ophalen. We komen even de boel natuurlijk. Nee, nee Daar word je niet vrolijk nee. van. Ondertussen heb je ook nog in dienst gezeten, geloof ik. Ja, twee jaar. Ja, en waar was dat? Luchtmacht. De Koninklijke Luchtmacht. Koninklijke Luchtmacht. En waar precies? Nou, uh, zes weken opleiding tot uh, infanterieopleiding. In Nijmegen, in de Sneidersgesernen, mm. stelden we er niet veel voor. Nee. Toen ging de groep lichte vliegtuigen, 238, om delen. De watersnood meegemaakt. En uh, voor verkenning. Dat was 1953. Ja, ja februari. En ja. Uh, daarna, daar delen, een opleiding voor vliegtuigamonteur. En van delen. Toen als je dan Airframer. Ben ik geplaatst naar Volkel, van een specialistenopleiding. Bij Eindhoven? Ja, nee, niet bij Eindhoven. In west houten Oh ja, het is ook zo. En toen, daarna, na die drie maanden, werd ik geplaatst in Eindhoven, 314 de 14 school, de vliegbare zwelschap. Oké, okay. en daar was je voor. Uh, yeah. ja, ja. En, en dan was je dus feitelijk de toezichthouder over een hele vlucht, uh, vlucht Nou thuis. Nee, me, meestal. Uh, het was dus zo dat uh, je, dus, je, had dus het squadom bestond uit 24 vliegtuigen normaal, maar die waren opgedeeld in uh, eenheden van vier. <coughs> en ja, je moest dus zorgen dat die kisten... Je dus, had dus dan een bewapeningsmonteur en ja, uh, die radar, want. Uh, Noem maar op wat motormonteur. En dat groepje gaf je leiding en als, het dus, als zij zeiden van nou dat is goed, dan controleerde je dat en dat tekende je het af dat dus jij was verantwoordelijk okay. voor het vliegtuig. En toen ben je toen nadat ben... je bij de mag gezeten, ben je weer terug gaan naar Verzeggen? Of was het? Nee, nee. Hoe zat dat? Nee. Daarna ben ik pas. Toen ben ik eerst nog een tijdje bij verstegen geweest. Ja. En toen naar nou, Verzeggen. Ah, zat het zo. Okay. Uh, nou, je weet ook meteen waar je hebt leren te maken. Dat is inderdaad wel aardig. Volgens mij had je in het begin bij Van Zichelen als bedrijfsvoermiddel een Zundep... Of Misschien nog wel een andere daarvoor. Eerst een En mobilet. Toen een zundub, ja, een leuk En toen had ik ook nog in mijn hoofd een lelijke eet. Ja, een de chauffeur. Ja. Ja, ja, ja. Die ideale ja. ja, wagens. Ja, ja, vooral voor het ophalen van oude kranten en dergelijke. Oude kranten, ja, ja. Toen, Want volgens mij deed je ook iets bij de muziekapel. Hadden we maar. je ritterpel, een drumband. Nou, nee, dan hadden we niks. maar alleen de muziekapel, we hadden een drumband. Ja. Maar die moesten nieuwe uniformen hebben. Ja, hoe we kom je in nieuwe uniformen? Geld kreeg je niet veel. Of een renteloos voorschot van de gemeente. Daar ja. kon je niet veel voor doen. En dan gingen we oude kranten ophalen. Dus dan gingen we eerst. ene week van tevoren gaan we stencils in de bus stoppen. van. dat je oude kranten bewaren? En dan gingen we met de grote vrachtwagen. of naderhand met die lelijke Eend. die kranten ophalen. Ja. En dat was wel komisch van. op een bepaald moment. Was die wagen afgeladen. Ja, ja hing op zijn asse, volgens en, mij. Er zaten twee man links en rechts op de spatborden. Ja. En daar kwam ik verzegelen ja. tegen, dus te grote. Ja. Nou ja, maar zo, daar had ik nooit geen moeite mee. Nee, maar die, die werden opgeslagen in de, in de voormalige schuur van Beekhuis. Van Beekhuis, ja. Daar, ja. We ja, op, dat door, staat, ja. daar lagen wel oude klanten, dat weet ik nog wel ja. heel veel. Maar trouwens volgens mij, toen woonde je naar de rand in de stationsstraat. Nou, naar de rand, daar ben ik meteen in die gaan wonen. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Maar in de stationsstraat we nog iets bij, dus hadden we daarachter een smederij. En in de tuin hadden we een hele batterij met konijnenhok. En ja. Die hadden we ook in de Marenstraat. De Maris had dat ook een. Oh ja. ja, ja, maar in de, die... in de, in de, in de, in de Stationsstad uh, had we een hele flatgebouw samen met Kees Verroon. Ja, de groenteboer. Groenteman en uh, hij is door het, een beetje voer, ik voor het stro, voor het schoonmaken wat dan ook. Mm -hmm. En we stuurden zijn dochter en, uh, en trouwens uh, Mieke en Gerda ook. Ja. Om al hartstikke al te steken natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. En op een bepaald moment uh, een trek naar een krijntje had of zo dan, uh. Ja. Ik ging enthousiast binnen nee. aan de schuur van nee. die grote spijker. Ja. <laughs> Volgens mij had je ook nog een jaartje bij de PTT gewerkt. Ja, dat was voordat ik dus. Uh, toen dat was intussen, dat ik van Verzegelen. Uh, van Versteeg naar Verzegelen ja, ging. Ja, Oké, okay. omdat opa daar ook werkte. Opa werkte daar en toen uh, ze zei ze: Nou, weet je wat, kom maar hier. Maar uh, dat was het niet. Toch niet, nee nee, nee, nee, nee. Heel vroeg je bed uit. Ja. Het open stond regelmatig op de ramen te lengsten. Ja. Uh, die muziekkapel, dat was een, een heel feest altijd, vond ik zelf. Want ik heb er ook uh, een paar jaar mee mogen doen. Uh, daaruit voortgevloeid is het Marjorette peloton waar we ja. heel veel uh, prijzen mee gewonnen hebben. Ja. Uh, waar ja. ik mijn noot aan over gehouden heb. ja. Uh, en we hadden ook nog zoiets als een boerenkapel, de kwalletrappers. Ja, ja, ja. Internationaal bekend. Er ja. staat mij nog iets bij van België, uh, weet ik wat. Ja, Spel zonder grenzen. Spel zonder grenzen gespeeld. En in Noif zijn we geweest en uh, Cortine. geweest. Cortine met die sinaasappeltjes. Ja. ja. Dat ja. Is <laughs> en uh, het was ook wel geinig dat uh, met die uh, boerenkapel. Het was inspannend, maar leuk, maar ja. we verdienden veel geld ermee. En voor dat vreemde. geld dat was voor de Vereniging. Ja. Voor instrumenten of uh, wat dan ook. En dat uh, hebben we dus 17 jaar gedaan. Ja. Ja. En toen, ja, verloop van mensen. Ja. En op een bepaald moment is het over... Ja. En de carnaval, dat ging over. Dus, ja, ja, natuurlijk. Ik was wel zwaar en internationaal ja, bekend. Dus het was dat. altijd erg leuk. Maar ik ja. krijg een seintje van Jan dat we zo'n beetje aan het eind van onze Latijn zijn gekomen. Ja, dat klopt. Nou, nou, dat is dan toch alweer jammer, natuurlijk. Het gaat allemaal zo snel. Ja, ja, en we en hebben er nog is zo... nog een heleboel te vertellen. Ja. Nou oh ja, dat laten we dan in het verschiet voor in de toekomst nee. mogelijk een keertje. Deel 2. Deel, deel, deel, deel <laughs> <Deel twee. laughs> nou, dan dank ik de luisteraars voor hun aandacht. En dan denk ik dat we af gaan sluiten met een gezellig muziekje. Klopt dat, John? Ja, de eindje gewoon. De eindje ja. gewoon. Nou, Zodat oké, we weten ik wanneer anderen, het geindig, eigenlijk is, wel gezellig ja, ja. hoor. Ja, we beginnen met iets en we eindigen met iets. <laughs> nou... Op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 Uur.